10 uur. Het LOS-journaal, door Ralf De voorgenomen bezuiniging van 30 miljoen euro op de ruimtevaart wordt voor een groot deel teruggedraaid. Op verzoek van de Tweede Kamer trekt het kabinet 68 miljoen euro uit voor de periode van 2012 tot 2015. In een brief van minister Verhagen aan de Kamer staat dat het is gelukt de om dekking te vinden om een groot deel van de voorgenomen bezuiniging terug te draaien. Hij benadrukt dat het om een eenmalige bijdrage gaat. Door de maatregel kan Nederland volgens Verhagen volgende maand met opgeheven hoofd naar de bijeenkomst in Italië van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Op die bijeenkomst worden de ruimtevaartprogramma's tot en met 2015 verdeeld. Het gaat de goede kant op met de mensenrechten situatie in China... vindt minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Tijdens een bezoek aan Peking sprak de minister met mensenrechtenadvocaten... die zijn volgens Rosenthal optimistisch over de te verwachte ontwikkelingen... na het 18e congres van de communistische partij. Rosenthal zegt ook dat er redelijke successen worden geboekt... met projecten om de rechtsgang in China te verbeteren. Nederland draagt anderhalf miljoen euro bij aan projecten... om advocaten op te leiden en mensen te helpen daarvan gebruik te maken.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 De meeste vakantiegangers blijven in eigen land en willen naar het bos of uitwaaien op het strand. Zo'n 600.000 Nederlanders gaan naar een bestemming in het buitenland. Vooral Duitsland, België, Frankrijk en Turkije zijn populair. de regio's midden en zuid begint de herfstvakantie vrijdag. De regio Noord is een week later aan de beurt. Het weer wisselen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. En het wordt zo'n 14 graden. Morgen opnieuw stafelwolken en zon. Vooral in het noordoosten kans op een bui. ANWB ah, verkeersinformatie Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het nog vast bij Eindhoven... tussen de knooppunt Leende Heide en De Hocht over 2 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam, tussen het Ringvaart en Hoofddorp ook 2. A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp... 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is daar maar één rijstrook open. En op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Hilversum nog 3 kilometer.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De problemen bij GroenLinks zijn niet van gisteren. Oproep van longartsen. Stop Edith Schippers. Stop de tabakslobby. Wat kost onze gezondheid echt? Voor elke Nederlander uh, betalen we uh, per jaar ongeveer 5000 euro aan zorg. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het zal u niet zijn ontgaan, dames en heren. GroenLinks heeft sinds gisteren een nieuwe fractievoorzitter, Bram van Ooyek. Maar de problemen die leiden tot het opstappen van zowel Jolanda Sap... als het voltallige partijbestuur afgelopen weekend bestaan nog altijd. En zijn bovendien niet van gisteren en dus ook niet per morgen op te lossen. Stelt Meindert Venema, GroenLinks-lid en politicoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u nog lid eigenlijk? Nou, omdat ik uh, GroenLinks een sympathieke partij... Vindt, en uh, dat vind ik nog steeds. Ook al hebben ze er zo'n ongelofelijke bende van gemaakt met z'n allen. Ja, maar ja, dat, uh, dat komt in de beste families voor, de uh, oh ja? Kogelman. Jazeker. <laughs> Hoe is uw familieband? Die is weer <laughs> uitstekend, maar die is ook wel eens slechter <laughs> geweest. <laughs> goed, laten we het over de problemen van GroenLinks uh, hebben. Ik zag gisteren Bram van Ooy, ik ben nieuw de nieuwe fractievoorzitter. En die zei ja. eigenlijk dat op alle punten hij het eens was geweest met Jolande Sapp en dat ze eigenlijk alles goed had gedaan. Begrijpt u dan ja. waarom ze weg moest? Ja, dat begrijp ik wel. Um, kijk, ik was het ook op bijna alle punten met SAP eens. En toch um, is dat niet goed gegaan. En de, de, de bron daarvan ligt al veel eerder. Want het beleid wat SAP gevoerd heeft, dat is het beleid wat ook Halsema voerde. En um, dat was een beleid wat ging, ging uh, in de richting van D66. Je zou kunnen zeggen dat. Uh, Liberaal links. Ja. ...liberaal links, ja. nadruk op mensenrechten, ja. um, meedoen aan vredesmissies. Ja. Allemaal dingen die GroenLinks oud niet wilde. Nee, maar waar Femke Halsema razend populair mee werd. Nee, Femke Halsema werd um, razend populair omdat zij Femke Halsema was. En om die reden kon zij de onvrede in, um, in de partij gemakkelijk uh, onder het karpet schuiven. Ja. En daar kwam nog iets anders bij. Um, kijk... Zes jaar geleden uh, stond D66 op drie zetels. Ja. En zei: Van Mierlo zullen we er maar niet mee ophouden. Ja. En als zij dat gedaan hadden, dan was het niet ondenkbaar geweest dat GroenLinks de positie had overgenomen, electoraal gezien, ja. die nu. D66 heeft. Maar ja, dat is niet gebeurd. Want dat is niet bij, gebeurd. Bij, bij het, het, het, het congres dat zou moeten leiden tot het ontbinden van de partij... was er zo was onvoldoende volk aanwezig om het voor elkaar ja. te boksen bij deze Ja, precies. Toen. Maar je u, u, u, u, u ziet dus hoe snel um, het, het geluk kan uh, keren. Ja. Maar goed, als een nieuwe fractievoorzitter. Alles eens is met de vorige. Hmm. Ik bedoel, hoe moet u dan de bende opruimen? Ik bedoel, er is, een, er is straks een nieuw partijbestuur. Want die voorzitter heeft natuurlijk ook niet alles even handig aangepakt... om het maar eufemistisch uh, te zeggen. Of denkt u daar anders over? Uh, meneer, meneer Kokkelman, uh, Bram van Ooy ken ik heel goed. Ja. Hij komt uit de diplomatieke dienst. Ja. En daarom hebben we hem ook heel hard nodig. Hij ja, was ja al het woordvoerder was... van Jan Pronk... toen hij minister van uh, Ontwikkelingssamenwerking ja, was. En um, hij, hij moest natuurlijk op een elegante manier afscheid nemen van SAP... Ja. Hij had moeilijk kunnen zeggen, ja, ze heeft helemaal verkeerde standpunten ingenomen en het is allemaal verkeerd gegaan. Ja. Dus hij, hij kon niet veel anders dan zeggen, uh, met SAP was niks mis. Waarom? En Waarom kun je niet gewoon eerlijk zeggen, ik vond dat en dat mis? Om, omdat hij zich dan een positie zou aanmeten in een debat wat nog moet komen. En hij moet nu juist als uh, fractieleider proberen om een beetje boven de partij en staand ja. het proces... In goede banen te nemen. Maar leiden. het is toch al niet meer de partij van de tasjes en de sandalen. Het is toch ook de partij van de openheid geworden? Absoluut. Maar het aantal sandalen moet u toch nog niet onderschatten, meneer Kogelman. Hoeveel hebt u er? Ik heb ze allemaal weggegooid. Ja, en die tasjes ook? Ook, ja. Ja, nou, die, die, krijg je, die krijg je vaak, hè. Op, ja. bij, bij, en dan moet je ze meteen weer weggooien. Ja. Goed, desalniettemin zijn er toch ook mensen... Uh, ongeacht die harde achterban van vroeger... om uh, um de partij dan maar op te heffen. Maarten van Poelgeest, wethouder van GroenLinks in Amsterdam... die, uh, die doelde daar zelfs op. Vindt u het eigenlijk ja. ook niet tijd om de hele handel maar uh, op te heffen... het licht daar te doen? Uh, het is een optie die ik, uh, die ik niet helemaal uitsluit. Je zou je kunnen aansluiten bij de Partij van de Arbeid... en dan... dan... Uh, uh, Wordt van Poelgeest gewoon wethouder van de Partij van de Arbeid? Ja, of bij bij de de 660. De 660. ja dat zou ook kunnen, maar weet u wat het, wat het punt is bij D66? Zou het zou nog makkelijker gaan, maar de partijcultuur van D66 en GroenLinks ligt erg uit elkaar. Ja, maar dus daar is... zou je grote problemen mee krijgen. En ja. bij de partij... partij de bij de Partij van de Arbeid... in de huidige situatie zou ik heel ongelukkig vinden... Maar ze zijn groener om... dan de Partij van de Arbeid. Niet linkser, maar wel groener. En dat is misschien ook wel het uh, fundamentele probleem van GroenLinks. Namelijk en Groen en links tegelijk zijn. Nee, dat is helemaal niet het fundamentele probleem. Het fundamentele probleem van GroenLinks is dat ze door, dat ze zo graag mee wilden regeren... hun profiel een beetje kwijtgeraakt zijn. Dus mijn, mijn optie zou zijn voor GroenLinks... om zich veel meer te gaan richten op de hervormingen van het openbaar bestuur... bestuur die nodig zijn en die van paars niet gaan komen. Zoals? Nou, de, de rotzooi in de woningbouwcorporaties eens aanpakken... Uh, de de, de rotzooi in de, in de organisatie van de zorg aanpakken. De, de fusiewoede in de HBO en andere onderwijsinstellingen uh, weer, weer redresseren. Er, zijn, er is ontzettend veel te doen op bestuurlijk. Terrein, ja. wat, wat de komende coalitie niet zal gaan doen. Nee. Omdat die die bestuurlijke chaos mede veroorzaakt hebben. Ja, maar goed, met vier zetels in de Kamer krijg je dat natuurlijk toch niet voor elkaar. Dat vind ik onzin. Hoezo? Kijk, het gaat, het, het gaat erom dat er een, een, een. Er is ontzettend veel kritiek op het openbaar bestuur. Maar die kritiek komt voor een groot deel van uh, po populistische partijen. En. Uh, hoewel de SP ook steeds minder populistisch wordt in dat opzicht. Dus het zou heel goed zijn voor GroenLinks... als zij zich gaan concentreren op uh, daadwerkelijke hervormingen in het bestuur... en daarvoor krijgt zij ontzettend veel steun van de achterban van uh, van PvdA. Maar u zegt net zelf ook... je redt het niet als je geen goed gezicht hebt. Dat was het succes van Femke Halsema. Wie moet dan het gezicht worden? Is dat dan Bram van Ooyek... die het straks ook moet gaan doen? Of is hij de tussenpauze en komt er straks iemand hij anders... Is, zoals uit de Buitenweg, die wel wordt genoemd? Kijk, u, uh, u zegt het... en ik dacht het. Uh, want Bram van Ooyek is natuurlijk geen... aansprekende leider. Uh, Bram van Ooyek is een hele... sympathieke, aardige en bindende man... Ja. En die is dus heel geschikt om, om uh, laat ik zeggen, wat uh, vuiltjes weg te werken en dan iemand uh, het, het stokje over te dragen aan iemand die, uh, die enigszins bevlogen is en, en, uh, en een, ja, een nieuwe, nieuwe visie kan uitdragen of een oude visie, een nieuwe vormen. Je ja. je Met andere woorden, hij is de vuilnisman en iemand anders gaat straks uh, in de koets rondrijden. Dat mag ik hopen. Kijk, hij heeft, hij heeft ook aan de, aan de wiegen gestaan van GroenLinks. Hè? Hij, ja. hij kwam zelf van de Checker. PPR. En hij heeft ontzettend veel gedaan om die om drie die stromingen ja. te integreren. En ik, ik denk dat hij nu ook heel goed is om, uh, om, om het proces te leiden. Want het zal nog een heel gedoe worden, hoor. Dat lijkt me maar wel. Voor, voorlopig zijn we er natuurlijk niet uit. Nee. Maar uh, ja, in een half jaar kan je heel veel doen... als het gaat om een, een, een fundamentele discussie... over hoe het nu verder moet met de partij. Goed, twee Maar misschien ben ik veel te optimistisch... omdat ik van GroenLinks ben. Nou, dat optimisme is de afgelopen maanden wel gebleken... zeg maar, dat toe leidt. Nou, nee, toen was ik helemaal niet optimistisch... omdat ik wel zag dat, dat GroenLinks afstevende... op een, op een enorme nederlaag... die ik overigens uh, niet zo... Ernstig had ingeschat, maar geloof niemand. Want niemand had ook ingeschat een paar maanden geleden... dat Diederik Samson 38% van de stemmen zou halen. Nee. En dat zijn toch heel veel strategische stemmen... Absoluut. van mensen die een groot, grote sympathie hebben voor gewoon niks. Zeker. Goed, nou gaat tot slot André van S. gaat het allemaal onderzoeken. Gaat zij niet iets onderzoeken waarvan eigenlijk al de, voorkomen duidelijk is... wat de conclusies zouden moeten zijn? Dat denk ik wel. Lijkt me ook. Waarom gaat ze dat dan doen? Nou kijk, zij, ik neem aan dat zij vrij groot, uh, vrij groot mandaat heeft in de huidige situatie. Omdat er geen, dus iedereen heeft mandaat omdat er geen leiding meer is. Ja. Dus zij kan eigenlijk doen wat ze wil ja. met die commissie. Ja. En het lijkt mij verstandig dat die commissie zich niet alleen buigt over uh, uh, wat, uh, wat uh, SAP nu verkeerd gedaan heeft. En Helene Wening en uh, iedereen die nu al weg is. Maar dat, dat zij zich ook gaan buigen over uh, strategie en, en, en uh, programma. En dat ze daarmee een soort voorzet geven voor een uh, discussie die moet leiden... tot uh, één of twee partijcongressen die zeggen van nou, we gaan langs deze weg verder. Goed rommel opruimen en het bed spreiden voor iemand als Catharine Buitenweg dus. Lijkt mij heel fijn. is Venema, politicoloog en lid van GroenLinks. Ik dank u zeer. Okay. graag gedaan.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 Ja, het geldt inderdaad de zo ongeveer als het grootste hoofdpijndossier, de zorg. Hoeveel geven we uit? Waaraan? En hoe is het toch mogelijk dat niemand de zorgkosten nou echt in de uh, vingers kan houden en kan beteugelen? Deel 2 gaat u naar nou luisteren, van de zorg is ziek gemaakt door Harm van Attenveld. Wij geven na uh, de Verenigde Staten het meeste uit aan de gezondheidszorg van alle westerse landen. Wim Groot heeft verstand van zorg en geld. Je kan niet jaar in jaar uit de, de zorgkosten meer laten stijgen dan het besteedbaar inkomen. De hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht legt uit wat de zorg ons kost. In totaal zo'n 70 miljard euro per jaar. Per Nederlander komt dat neer op. Per jaar ongeveer 5000 euro aan zorg. Het meeste dat zien we niet, eh, omdat dat gewoon wordt ingehouden op je loon. Uh, of dat dat via de belastingmiddelen uh, naar de zorg toe gaat. De premie die we betalen, uh, de, de, de 100, 120 euro per maand aan zorgverzekeringspremie, is uiteindelijk maar uh, minder dan een kwart van de totale uh, kosten die we per jaar betalen aan de zorg. De zorg verdeelt dat geld grofweg als volgt. Iets minder dan de helft gaat naar de langdurige zorg. De verpleging voor ouderen, de gehandicapte zorg. En iets meer dan de helft gaat naar de curatieve zorg. Naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen, naar de geneesmiddelenuitgaven. Nu geven we 12% van ons nationaal inkomen uit aan zorg. Van elke 8 euro die we verdienen gaat 1 euro naar de zorg. Tien jaar geleden was dat nog maar 50 cent. Dus we zien een verdubbeling in tien jaar. Nou ja, trek daar door. Als we over de komende tien jaar weer een verdubbeling hebben... Ja, dan betalen we dus over tien jaar bijna een kwart van ons inkomen aan, aan, aan zorg. Prognoses van het Centraal Planbureau zeggen dat we op deze manier... tegen het jaar 2040 tot 40 procent van ons inkomen aan zorg uitgeven. En dat zijn, zegt Wim Groot... Ernstige symptomen. De zorg is ziek. Het grote probleem zit hem dat wij gewoon een hele dure zorg euh, hebben. Het, het volume is betrekkelijk laag, maar de prijs die we betalen per verrichting is hoog. We hebben ook een heel inefficiënt uh, uh, systeem. We hebben een systeem waarbij in ziekenhuizen apparatuur vaak niet gebruikt wordt. Of veel minder gebruikt wordt dan eigenlijk uh, mogelijk is. Uh, dat is vaak hele dure apparatuur die daardoor uh, onderbenut wordt. En, en dus uh, uh, de prijs van die verrichtingen die daarmee uitgevoerd worden omhoog uh, gaan. De grote groei van de zorgkosten zit hem niet in de dure behandeling... voor zeldzame ziekten of nieuwe kankerbehandelingen... maar zit hem vooral in de toename van het aantal mensen... dat bijvoorbeeld uh, cholesterolverlagers uh, uh, krijgt. Het toename van het aantal mensen dat bloeddrukverlagende middelen slikt... of, of maagzuurremmers... Uh, of het aantal uh, patiënten dat uh, medicatie krijgt voor ADHD andere oorzaak voor de kostenstijging is het botel-bij-de-vis principe, waardoor artsen en medisch specialisten meer betaald krijgen als ze meer verrichtingen doen. Nou, daar hebben artsen massaal uh, uh, gebruik van gemaakt en dat heeft geleid tot veel meer verrichtingen en daarmee ook tot veel meer kosten. Dat is ook wel begrijpelijk, want op dat moment wilden we dat ook. Hè. We hadden tien jaar geleden hadden we lange wachtlijsten, daar wilden we vanaf. En, en de manier om daar vanaf te gaan is om die artsen gewoon aan te zetten door, door om harder te werken en meer verrichtingen uit te voeren. De wachtlijsten lijsten zijn uh, verdwenen, uh, maar ja, de kosten zijn daar, daarmee ook enorm omhoog gegaan. En misschien is het een beetje doorgeschoten. Bij De politie bijvoorbeeld, die krijgt gewoon een budget en dat is het dan, punt. En daar doe je het maar voor. En de zorg is dat dus anders. Kees Vendrik is lid van de Rekenkamer. Die Rekenkamer controleert of inkomsten en uitgaven van het Rijk kloppen. Ja, in, jaar uit uh, wordt er overschreden. Jaar in, jaar uit... Uh, Weet Het veld, het zo te organiseren dat er veel meer geld wordt uitgegeven dan begroot. En je ziet dat de minister er eigenlijk ook vaak veel te laat achter komt dat het fout gaat. Het tekort bij de AWBZ, de regeling voor de zorg voor ouderen en gehandicapten, kwam vorig jaar uit op 3,3 miljard euro. Het was het derde jaar op rij dat het tekort meer dan 3 miljard euro bedroeg. Uh, de minister is verantwoordelijk voor het budget. Degene die het fonds beheert, waar de premies in gestort worden... bijvoorbeeld voor de zorgverzekering of de premies voor de AWBZ... dat is het college voor zorgverzekeringen. Die beheren dat fonds. Daar komen de grote rekeningen binnen, bijvoorbeeld van de zorgverzekeraars. Want die zorgverzekeraars krijgen dat geld naar rato van het aantal verzekerden. Zij maken de afspraken met zorgaanbieders over kwaliteit en levering van zorg, tegen welke prijs. Zo dus zijn er verschillende schakels tussen de minister en uh, ons als patiënt. Natuurlijk, vertelt Kees Vendrik, zijn er ramingen. Ramingen van het ministerie van Volksgezondheid. Uh, daar gaat het dus vaak mis. Die ramingen zijn dan waarschijnlijk te laag. Uh, men wil die ramingen natuurlijk ook niet te hoog, want het is ook een aanmoediging voor de sector om er eens even lekker tegenaan te gaan. Die ramingen hebben ook een strategische betekenis, zogezegd. Controle op de zorgkosten door de Tweede Kamer is daarom lastig. Cijfers van de minister en het CVZ, de bewaarder van al die zorgmiljarden... verschillen bovendien soms voor honderden miljoenen. Hoe kan dat? Ja, dat vroegen wij ons ook af bij ons onderzoek. Uh, vandaar dat we erachter gegaan zijn. Uh, ja, dan zijn er weer technische verklaringen. Uh, bepaalde kosten uh, die dan wel meegenomen zijn in de ene berekening... en dan weer niet bij de andere berekening... toont dus het gebrek aan financiële transparantie. Uh, wij moeten echt uh, zoeken waar die verschillen vandaan komen. Laat staan dat een gemiddeld Kamerlid die uh, minder tijd heeft dan wij die verschillen kan duiden. Hier zit de Actis, de CSO, GGD, GGZ, KNMG, LHV... En dan? Twee weken geleden komen zo'n beetje alle brancheverenigingen in de zorg... met een eigenlijk revolutionair voorstel aan kabinetsonderhandelaars Rutte en Samson. Ze willen namelijk zelf verantwoordelijkheid nemen... door de groei van de zorguitgaven te beperken tot maximaal 2,5 procent. Ik zou zeggen het voor tijd. En inderdaad geldt nog steeds eerst zien dan geloven. De belangrijkste boodschap voor de onderhandelaars... verandert nou niet te veel aan het Nederlandse zorgstelsel. Vergeleken met andere landen doen we het best goed. Morgen deel 3 van de zorg is ziek, dan de uitkomsten van een groot onderzoek van uh, Patiëntenfederatie NPCF naar de kostenbesparing in de langdurige zorg. Ze slikten iets van, uh, ik geloof, vijf medicijnen per keer. Hè, dus zeg maar vijftien per dag appillen. Nou, dat, dan voor drie maanden hè, en dat werd gewoon weggedaan. Dat was dus morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland. Het Straks, stop Edith Schippers, stop de tabakslobby... een oproep van twee longartsen. Eerst nu het de humeur, hier is Mart Smeets. Politiek gezien ben ik als volgt opgebouwd. Mijn vader stemde zijn hele leven liberaal. Dat zat in hem en dat was hij. Tolerant en keurig. Dat laatste vooral. Ik dacht wel eens, stap nou een keertje naar links, probeer het eens. Mijn moeder stemde rood... Met soms een snaaks uitstapje naar D66, maar dat zat in haar DNA. Ze had het van mijn opa en die was boven alles lief, aardig en redelijk. Hij las multatuli, hij sprak Esperanto, droeg een tijd het gebroken geweer op de rever en hij kwam op voor de armen. Hij liep mee in marsen en protestacties en hij bleef altijd redelijk. Hij zag de SDAP in de jas van de P van de A kruipen en later verstarren op de linkervleugel. Het was mijn opa te modern en makkelijk links. Hij wilde de pacifistische kant op en hij werd PSP'er. Hij hield niet van de CPN en de PPR liep op katholieke slofjes, zei hij. Maar boven alles bleef hij redelijk. Mijn moeder trok naar links met een groen randje: met als motto: Laten we voor onze kinderen een behoorlijke wereld achterlaten. En dat sprak me aan. Ik stemde uit bijna overtuiging links en het werd ooit GroenLinks. Ik kon haar van halsen goed volgen en toen ze wegstapte... dacht ik nog, als dat maar goed gaat. Met mevrouw Sap kon ik leven, maar mijn hart draaide driemaal rond... toen meneer Dibi met zijn destructieve onzin begon. Ik wilde dat mijn opa in die fractie had gezeten. Dat hij die vergaderingen had bijgewoond. En dat hij die druiloer van Dibi het begrip redelijk had uitgelegd. En misschien ook nog wel een beetje respect... Ik kan meneer Dibi niet zien of ik krijg een licht, giftig gevoel van plaatsvervangende schaamte. Ik snap hem echt niet. Ik ben politiek opgevoed door mensen die redelijk bleven en die nadachten. Dat hele gezelschap GroenLinks van nu kent die begrippen niet eens. Het is eigen belang, ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Zelfgenoegzaamheid en nauwelijks schoongemaakte domheid. En die wint het maar steeds bij die mensen. Hoe? Is dat mogelijk? Hoe kan ik ooit nog met een rood potlood een puntje bij die club zetten? Dat kan niet meer. Ik ben een kind van nadenkende, redelijke, welopgevoede ouders. Links was zo slecht niet voor me, zeiden ze. Groen links? Ik denk niet dat ik het meer kan. Het redelijke is daar weg. En dat is erg. Mart Schmeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. agree. Pipets, ABC. Vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Stop Edith Schipper, stop de tabakslobby. Dat is de kop boven een open brief die twee longartsen gisteren op de bus hebben gedaan. aan het adres van P van leider Diederik Samsom, onderhandelaar ook bij de formatie. Het is de eerste daad van de stichting Rokpreventie Jeugd. die die twee artsen hebben opgericht. Wanneer de kantor, goedemorgen. Goedemorgen. U bent longarts in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Waar bemoeit u zich mee? Waar bemoeit ik me mee? Nou ja, ik hoop dat in de, de onderhandelingen van de PvdA van en de VVD, zei ik heel ver. En je hoort dat er ontzettend veel uitruilmogelijkheden zijn. Dat één zegt dit, dan krijg je dat van mij. En wij hopen heel erg dat um, de PvdA, die veel meer op preventie is gericht... in die uitruil gaat zorgen dat de tabakslobby en alle gevolgen van dien... gewoon niet meer zo'n ontzettend grote rol krijgt. En ja. Ja, Waarom dat natuurlijk is gebeurd is, omdat toen minister Schippers kwam... heeft ze direct de horeca-rookstop omgedraaid. Ja. En een rookstop eruit gegooid. Ja, daar en, waren die caféhouders ontzettend blij mee, hoor. Wat zeg je? Daar waren die caféhouders ontzettend blij mee. Ja, er zijn de kleine caféhouders, maar het gevoel is nu dat alle cafés weer 60, 70 procent gerookt wordt en dat heel besmettelijk is. En het gaat met ons vooral omdat kinderen niet beginnen. En waar begin je vaak is het natuurlijk in de kroeg, waar het een soort, soort reclame uithangbord is. En los van het meeroken, maar het gevoel is dat bijna alle kroegen weer gerookt worden. Ja, goed. U noemt de, uh, uh, de minister van tabak. Is dat niet een beetje overdreven? Nou, ik weet niet of u dus de uitzending hebt gezien van Zembla van 21 oktober... waar daar heel duidelijk wordt, aange, wordt aangetoond dat de, de grote tabakslobbyisten van vader, nou, die, vinden, hè, die hebben ontzettend veel goede contacten met haar. Wiel Maasen namens de tabakslobby. Ja. Roelofs van de tabakindustrie. Die zeggen, de minister nou, heeft altijd contacten? Van? Een minister heeft altijd contacten met alle groepen die ze vertegenwoordigt, toch? Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar de, de WHO heeft, heeft samen met, met, ook met Nederland een contract hebben ze getekend. waarin ja. zij beloven dat ze geen, geen uh, tabakslobbyisten meer ontvangen. Ja. Overigens, Omdat... u zei 21 oktober. Uh, dat moet nog komen, maar u bedoelt 21 oktober vorig jaar. Ja, vorig jaar, 2011. Ja, ja, ja. Nee, ja. oké. Okay. Uh, maar goed, kijk, zo'n minister heeft natuurlijk ook contact met de farmaceutische industrie, met de zorgverzekeraars, om daar allemaal afspraken mee te maken. Dus het feit dat een minister contact heeft met een bepaalde lobbygroep, is toch niet per definitie reden om iemand te disqualificeren, zou je zeggen? Nee, nee, nee dat zou je zeggen. Maar als je ziet dat er nu 4 miljoen rokers zijn, het aantal vrouwen dat gaat roken weer hand over hand toeneemt, het ja. aantal jonge meisjes wat gerecruiteerd wordt door de tabakslobby, ja. gewoon steeds meer aan het toenemen is, ja. dan denk je, een minister van Gezondheid, moet ja. gaan voor gezondheid. En als je 4 miljoen rokers hebt en 1 miljoen haalt het pensioen daarvan niet... Ja. Dan, dan is er geen, eigenlijk geen valide argument. En bijna alle landen hebben een ja. akkoord getekend... waaronder ja. Nederland, om de tabakslobby niet meer te ontvangen. Ik laat u even een reactie van het ministerie van Volksgezondheid... op ja. uw brief uh, horen. Het ministerie zegt dat het totale onzin is... dat de minister van Volksgezondheid de minister van Tabak zou zijn. De minister heeft contact met de tabaksindustrie... maar ook met de anti-rooklobby. Als een ministerie heb je contact met alle betrokken partijen... zodat het verweer, Nou, dat zei ik net zelf al. Preventie is voor de minister topprioriteit. De dure campagnes zijn stopgezet, maar daarvoor is kleinschalige in de plaats gekomen. Dus voorlichting voor bijvoorbeeld de klas. De minister trekt miljoenen meer uit voor voorlichting dan haar voorgangers. Het rookverbod in koegen is versoepeld. Maar alleen voor koegen waar geen personeel werkt. De boetes zijn verdubbeld voor koegen met personeel. Al dus het ministerie. Hele korte ja. reactie. Hele korte reactie. Ja, dat is zo. Maar het grootste. Het allergrootste. De. De. de... Uh, het ontvangen van de tabakslobby gaat door. En terwijl de overheid heeft gezegd: we gaan niet meer in zee met tabakslobbyisten die alleen maar bezig zijn ja. om kinderen te recruteren. Want hoe ja. jonger verslaafd? En je kan niet zeggen: het, het, het, zij ziet het dan als een, als een onhandige ja. vrije keuze. Ja. Het is geen vrije keuze. Het is, binnen een paar weken ben je verslaafd. En een kind van 13 ja. kan je onmogelijk zeggen: vrije keuze. En waarom ja. moet je dan wel eerst een, een, een riem aandoen in de auto, een helm aandoen? Ja. Dat is ook vrije keuze. Mag je toch ook laten gaan? Aan de andere kant, de longarts in het ja. Ziekenhuis in Beverwijk over de brief die ze stuurde naar Diederik Samson. Ik dank u zeer. Het is half elf geweest. We zijn over de tijd heen. Snel nu naar Jeroen Wilaert. Jeroen, sorry. Geeft niet, Sven. Wij gaan even iets verder dan jullie met Mikasa, Su Toevallig hadden jullie het ook al over immigranten. Wij gaan het breder trekken naar Mexicanen. De bus staat in Amsterdam-Noord om een speciale reden. Maar eerst het nieuws met Doral Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De voorgenomen bezuiniging van 30 miljoen euro op de ruimtevaart wordt voor een groot deel teruggedraaid. Op verzoek van de Tweede Kamer trekt het kabinet 68 miljoen euro uit voor de periode 2012-2015. In een brief van minister Verhagen aan de Kamer staat dat het is gelukt om dekking te vinden om een groot deel van de voorgenomen bezuiniging terug te draaien. Het gaat de goede kant op met de mensenrechten-situatie in China... ...vindt minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Tijdens een bezoek aan Peking sprak de minister met mensenrechtenadvocaten. Die zijn volgens Roosentaal optimistisch over de te verwachten ontwikkelingen... ...na het 18e congres van de communistische partij. Prins Willem-Alexander heeft de Nederlandse antipiratenmissie... ...voor de kust van Somalië bezocht. De prins was er twee dagen samen met commandant der strijdkrachten Middendorp. Willem-Alexander sprak op het schip dan de Rotterdam met bemanningsleden... ...en kreeg er uitleg over de aanpak van de piraterij. En de herfstvakantie blijft ondanks de crisis populair. Net als in de afgelopen vier jaar gaan zo'n 1,3 miljoen Nederlanders op vakantie de komende weken. Zo verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Veel vakantiegangers blijven in eigen land. Maar ook veel Nederlanders, zo'n 600.000, gaan naar het buitenland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 in de richting van Hoek van Holland. Tussen het Knopperterbregseplein en de afrit Spaanse polder staat drie kilometer en zijn er twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Heel Nederland is leergierig naar het komende bijzondere college in de ontvoeringkunde, liquidatiologie en afpersingsleer. En daarom doen wij iets Heel anders, want lijn 1 gaat zijn eigen weg... met bijzondere verhalen uit het leven van nu en straks. Dit half uur gaat over grenzen en muren... en over hoe ze te passeren. Het is de maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. en Het draait over veel van wat wij in Nederland en Europa ook kennen... aangaande de economie, de immigratie, de angsten en de voordelen. De kwestie is... Moeten de deuren open voor buitenlanders of met mate? Gevoelige zaak. U kunt hierover bellen met 0800 1121. 0800 1121. Mailen met lijn1, apenstaatje En twitteren met hashtag lijn1. De bus staat over het ei in Amsterdam-Noord. <middels> voor mij gaat het hierom. Die Omen Brothers Band van de plaat Brothers and Sisters uit 1973. Mij destijds aangebracht door gast Jan Donkers. Goedemorgen. Platenridder van de VPRO. Heel veel Americana. Geboren in Amsterdam-Noord. En het is toch nog goed met je gekomen, Jan. Ja, dat is verwonderbaarlijk eigenlijk, hè, als je... Als je Nagaat dat het in die tijd, uh, waar ik geboren ben, dus midden in de oorlog was dat, een, een, nog een vrij onherbergzaam gedeelte van Amsterdam was. Dus het werd eigenlijk nauwelijks tot uh, Amsterdam gerekend. Ik sprak toevallig vorige week een Amerikaan die een jaar lang in Amsterdam heeft gewoond, in de stad dus. En die vertelde ik dat er aan de andere kant van het, uh, het sta Centraal Station. dat daar ook nog een heel stadsdeel ligt. Ja. Heeft hij in dat hele jaar niets van gemerkt? Is dit ook UNESCO werelderfgoed? Amsterdam Noord? <laughs> daar moet ik nog even heel goed over nadenken. Er zijn wel bepaalde dingen die ervoor. Bij de UNESCO weten ze niet eens waar een Amsterdam Noord ligt. Nee, maar dat moeten ze dan maar eens een beetje duidelijk gemaakt worden. Ik, vind ik. hoorde ooit een gedicht op, uh, in het concertgebouw. 1975, Nacht van de Poëzie. Een keurige mevrouw. Amsterdam Noord, die las Amsterdam Noord waar het eens heeft gelachen. <laughs> ja, nou ja, kijk, je krijgt uit mijn mond tegenwoordig geen negatieve woorden meer over Amsterdam Noord. Het gaat heel goed namelijk met Amsterdam Noord. Immigratie is hier ook... Een groot ding. Maar niet vanwege de excessen. Nee. Uh, Amsterdam Leg eens uit. Noord, nou, Amsterdam Noord heeft enorme demografische uh, uh, veranderingen ondergaan. De laatste 10, 20, 30 jaar. Net zoals de rest van Amsterdam. Um, en dat is ook te zien he, overal op straat. Um, veel buitenlanders. Net zoveel als in de rest van Amsterdam. Maar um, dat... Heeft niet tot exorbitante problemen geleid. Komt dat door Zoals beleid? Zoals de Diamantbuur bijvoorbeeld of, uh, of Slotenvaart. Nee, dat, is, dat, uh, relle, uh, dat soort rellen bestaat hier niet. Is het beleid of is het een, een sens van samenleving? Uh, de geest van samenleving? Ik denk dat het allebei is. We hebben een vrij verstandig uh, dagelijks bestuur hier in Amsterdam noord Goede coalitie, verstandige mensen. Uh, het is ook beleid. Dat op vrijwillige basis, min of meer, is, uh, is ontstaan. Je hebt bijvoorbeeld grote sociale problemen in uh, de vogelbuurt. Uh, waar mijn moeder uh, geboren is. En uh, dat, uh, veel schooluitval, hogere werkloosheid dan gemiddeld. maar dat leidt niet tot. Tot zichtbare problemen, omdat bijvoorbeeld daar Paul Scherder het, het, het Leefkringhuis heeft gesticht. Het Leefkringhuis? Leefkringhuis. Dat waarmee... klinkt heel bemoedigend. Ja, het is, is ook heel erg bemoedigend, want hij, hij heeft heel veel. Hij zorgt heel veel voor, voor uh, beginne, beginnende problemen bij, uh, bij allochtonen. Dat woord mag ik niet meer gebruiken, geloof ik. Hè? Immigranten? Immigranten, ja. Immigranten. Volgens Jan Kuitenbrouwer, okay. MOC, okay, uh, uh, woordbaas. Uh, en dat dempt heel veel potentiële problemen. Er zijn er heel veel. Mensen die daar zo rechtstreeks uit vanuit het buitenland komen, geen idee hebben waar ze zijn, waar ze zitten, geen idee hebben wat Amsterdam is, bijvoorbeeld. Uh, maar uh, die worden door hem op een hele verstandige manier worden die begeleid. Amsterdam-Noord, dat is een beetje de provincie van Amsterdam, hè? Voor uh, degene die zegt dat we weer in de randstad zitten. Dat zit, nee, we, zit, we, zitten wel in, we zitten wel in de randstad, maar dat zou je niet zeggen als je hier uit, uh, uit je ogen kijkt. Het is nee, allemaal nee. eenvoudig, baksteen. Um, ja. Maar ook hier en daar zijn... aardige dijkhuisjes bij de nou, dijken. Mag je aardig, als je een miljoen meebrengt, kan je iedereen kopen. Ja. <laughs> maar de mensen hebben het hier goed, ook de immigranten. Ja. Het is hier een, een, een vrij rustig uh, en uh, ja, uh, een aangenaam stadsdeel. Uh, ik woon er zelf niet. Ik ben er wel geboren. Ik heb er tot een 24e gewoond. Uh, het, is, het is hier prettig. We zijn hier, ik, ik zit in de stichting van, uh, het bestuur van de stichting van de Tolhuistuin. En uh, we zijn hier allerlei uh, culturele activiteiten aan het ontwikkelen. Om een beetje de culturele achterstand van Noord. Die er altijd heeft geheerst. Om die uh, uh, wat omhoog te trekken. Ja, want die te... ei over muur. Dat ei, he, die rivier daar. Dat is een enorme barrière. Er was ook toch een soort geweest. muur. Ja. Ja, zo, en die zo. bepaalde het, het verschil tussen Amsterdam van de grachten en Amsterdam noord. Het was uh, de, de, de toevallig vaart de pont vandaag niet uh, voor het eerst sinds 1956, omdat het, uh, het deel van de Noord-Zuidlijn wordt afgezonken vandaag. Maar dat was de, heel lang, decennia lang, was dat de enige manier om van hier naar de overkant van het ei te komen. Je was geen ringweg, er waren geen tunnels, er was alleen die pont. Dus als die niet voer, hè, wat één keer maar één of twee dagen is gebeurd, dan kon je, gewoon, kon je daar niet komen. De ja. Ramblin' Man is inmiddels uitgedoofd, huh. maar de geest blijft Try to make a living, doing the best I can, oh. er iets van maken. Tolhuis, daar staan we dus nu, mm -hmm. en die Tolhuistuin, um, wat ga je daar doen? Want je vertelde net al iets over, over het inhalen van een culturele achterstand. Ja. De Tolhuistuin, dat was tot uh, een jaar of tien geleden... Was dat van, of werd dat beheerd door de Shell, die een enorm stuk uh, uh, grond hierachter had... waar alle laboratoria stonden, waar de proeven werden gedaan. Dat is overbodig geworden doordat dat tegenwoordig allemaal met computers kan gebeuren. Dus ze hebben drie kwart van dat terrein hebben ze afgestoten. Um, daar worden nu flats gebouwd, mooie ja. flats ook. moet je een miljoen ongeveer voor meenemen. Daar gaat een immigrant niet wonen. Daar gaat een immigrant niet wonen. Er is ook sociale woningbouw overigens. Een deel daarvan is, nu, is een tuin, een park... Een klein parkje dat uh, alleen toegankelijk was al die decennia voor Shell-employees. De elite van en een de olie. En een paviljoen uh, wat uh, de, de bedrijfskantine was. Maar ook hier gaat dus een grens open, een deur open. Juist. Dit, dit, was, dit was in Amsterdam-Noord, maar het was voor Noordelingen... Totaal ontoegankelijk. Er stonden hele hoge hekken omheen. Je had geen idee wat hier gebeurde. Ja, het was iets geheims. Je zag uh, rare gebouwen. Was het iets van het leger? Nee, het was van de Shell. Je moest je paspoort tot heel kort geleden... tot het nog ingenomen was van de Shell moest je je paspoort meenemen om hier door dat hek te mogen... Ik heb, ik heb nu een code, ik kan het zelf open doen, maar dat is maar heel erg kort geleden. Het veraangenaamt de Leefkring, en hier wordt straks, dus ook in het theater... lodig aan multiculturele... Ja, wat, wat heel nadrukkelijk hebben we als opdracht, en dat gaan we ook uitvoeren... om een soort brug te proberen te, te vormen tussen, uh, laten we zeggen... het mooie gouden randje hier aan de, aan de rand van het ei, en het enorme achterland van Noord uh, waar uh, grote culturele en uh, etnische diversiteit ja. bestaat. We verleggen grenzen. De vraag, de stelling is, de deuren moeten open voor buitenlanders of niet? U kunt erover bellen met 0800 1121. Inmiddels ook aangeschoven als gast, Steven Adolf... Normaal woonachtig uh, in Spanje, uh, werkzaam voor de Volkskrant. Uh, eerst in het uur hiervoor hoorden bij de KRO al uh, iets over tentoonstelling Mi Casa Su Casa. Ons huis, mijn huis. Uh, kom er maar in eigenlijk. Steven Adolf, je hebt er een boek over geschreven. Ter gelegenheid van 50 jaar werving van Spaanse arbeiders. Oh, wat waren we blij destijds. En hoe is die stemming toch veranderd? Hoe sta jij daarin? Ja, ja. Nou ja, goed, je kan inderdaad zeggen, we waren toen heel blij. Er werd heel actief geworven. De Nederlandse bedrijfsleven zat werkelijk te springen om, uh, om arbeidskrachten. Het was uh, de tijd van de wederopbouw, de grote industrie, Philips, uh, hoge ovens. Nederlanders wou het rotwerk niet meer doen. Ja, nou ja, er waren ook gewoon simpelweg te weinig mensen voor. Ja, uh, er was een echte arbeidskrapte. Dus er werd heel actief geworven in Spanje. En zo zijn inderdaad in heel korte tijd, 1961, is dat wervingsakkoord uh, gesloten. Maar nu is iets dergelijks aan de gang. Ja, dus nou het situatie, heel grappige was, uh, ik begon dat boek, ik ben gevraagd om dat boek te schrijven. Het was eigenlijk meer een soort herinneringsboek van God uh, afgesloten hoofdstuk. Um, en terwijl ik daarmee bezig was, uh, kwam er eigenlijk een hele nieuwe uh, immigratie op gang... Je ziet nu, de cijfers zijn nog betrekkelijk bescheiden. Althans, de officiële cijfers. Maar je ziet toch weer dat Spanjaarden inderdaad op zoek gaan naar werk in Nederland. Maar, ze hebben honger. Nou ja, ze hebben, ze hebben vooral geen werk. Dat is het grote probleem. Wat voor Spanjaarden zijn dat? Nou Anders dan vroeger, toen het echt ging om ongeschoolde arbeiders... gaat het nu vaak om mensen die toch een goede opleiding hebben. Het zijn mensen die scheepsbouwingenieurs zijn, tandartsen, artsen... Uh, mensen uit de elektrotechniek, vaak uh, technische beroepen. Waar Nederland de afgelopen jaren, decennia eigenlijk te weinig uh, in heeft geïnvesteerd. Groeiende behoefte aan in Nederland? Ja, absoluut. En ik denk eerlijk gezegd dat die behoefte niet minder zal worden. Dus 1 uh, en één is twee. Wij hebben de behoefte aan, zij hebben behoefte aan werk. En bovendien, we leven nu in de Europese Unie. Dus er is vrije verplaatsing van, uh, van arbeid. Je kan je gewoon vestigen waar je wil. Ik denk dat het een, uh, ja, ik ben daar in ieder geval wel uh, een voorstander van. Je. Weten die Spanjaarden wat voor klimaat er is in Nederland? Nee, maar daar komen ze snel genoeg achter. In ieder geval, een van de van de dingen die hetzelfde is gebleven in al die tijd, dat is uh, dat Spanjaarden toch wel wat moeite hebben hier met Nederland. In die zin dat de taal natuurlijk moeilijk is, mentaliteit anders. En vooral dat verschrikkelijke klimaat natuurlijk. En het eten. Het eten is altijd een terugkeerde Nou, Ik heb het niet alleen over het weer, geloof ik, maar ook over het politieke klimaat. Er is natuurlijk afgelopen jaar het nodige te doen geweest... over grenzen en open deuren. Liever dicht. Ja. Het gaat er hierover. En ja. je kunt erover bellen met 0800 1121 dat die deuren open moeten. En je schetst net dat het vooral uh, dus hoogopgeleiden zijn... Ja. die Nederland kunnen verrijken... Ja, nou ja, het grappige is ook eigenlijk dat je ziet dat uh, de mensen die voor het bedrijfsleven nu aan de gang zijn om Spanjaarden te werven, dat die ook klagen over het feit dat Nederland eigenlijk geen actief beleid ontwikkelt. Heel anders dan bijvoorbeeld Duitsland. Merkel heeft echt expliciet de Spanjaarden uitgenodigd om naar Duitsland te komen. Komt We raken vooral... kortom dat soort mensen kwijt, of ze komen helemaal niet als exact. er gericht op beleid op wordt gevoerd. Ja, en het zou toch wel handig zijn als bijvoorbeeld de Nederlandse overheid daar een handje mee helpt. Kijk met taalkursussen. Uh, mensen vrijstelt op de ambassade... die daar ook een, een actieve rol in hebben... om inderdaad die Spanje en Nederland te halen. Jan helpen, we, helpen we dan niet mee aan een soort... brain drain uh, vanuit Spanje... De, de, de, waardoor dat land uh, achteruit gaat? Halen ja, we Spanje leeg? Halen we Spanje leeg? Ja, dat is natuurlijk... op lange termijn een, zou dat een probleem zijn. Uh, maar we zitten nu... met een veel urgenter probleem. Namelijk simpelweg dat 50% van de... school- en universiteitsverlaters in Spanje... geen werk heeft. Dat is enorm... Het dreigt een hele generatie daar verloren te gaan. Uh, totaal geen perspectieven. Ook als we een beetje de, de laatste voorspellingen zien van het IMF gisteren. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat we het komende tien jaar echt een rampscenario voor Spanje tegemoet gaan. En anders, uh, nou ja, rampscenario is het niet voor Nederland. Maar je schetst heel duidelijk over brain drain gesproken. Het achteruitgaan van collectieve kennis. Dat het in Nederland kan gebeuren. En dat er aanvulling vanuit Spanje. En misschien mogelijk uit Griekenland nodig is. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het voor beide partijen zeer, zeer veel voordelen heeft. Natuurlijk voor Nederland, omdat we die banen kunnen, uh, in, die banen kunnen voorzien. Maar ook voor de Spanjaarden natuurlijk. Niet alleen omdat ze werken, maar ook omdat al die kennis die daar klaar ligt, min of meer, uh, verloren dreigt te gaan. Als mensen geen werk hebben, dan zie je toch dat hun skills, hun, uh, ja, hun, hun, hun uh, kundigheden na verloop van tijd verwateren. Dan nog eens Nederland selectief, want we willen misschien wel Spanjaarden en Grieken, maar geen Bulgaren. Ja, ja, ja, goed. Dat is, uh, kijk, tot dusver, de Spanjaarden die ik spreek zijn overigens ontzettend positief. Kunnen ook oh, heel hoog opgeleid zijn, Bulgaren. Uh, die, ja. die merken weinig van dat, van dat uh, anti-immigratie-klimaat. Althans op individuele basis. Uh, uh, gelukkig maar, maar. er is ja. honger naar Nederland, begrijp ik. Ja. In Spanje. Absoluut. Maar absoluut. Ja. het donkers? is niet alleen een, een Nederlandse kwestie hoor, dat, hier, uh, dat Spanjaarden... de, de plaatsen innemen van Roemenen en Bulgaren. Je ziet het ook in Frankrijk, komt er net vandaan. Heel veel eh, illegaal werk in de bouw en in de landbouw ook met name... werd tot voor kort gedaan door Roemenen en Bulgaren. En nu zie je, ja, het is nog buurland, dus het is vrij logisch ook. Zo we alleen maar de Pyreneeën over. Heel veel van het werk wordt nu door Spanjaarden gedaan. Ja. ja, ik heb een uh, mailtje gekregen van Niels Bosman... die zegt, geef arbeidsmigranten gewoon een helder, duidelijk tijdelijk contract. We hebben ze straks absoluut nodig. Heel Europa streeft naar een kenniseconomie waardoor een enorm tekort aan vaklieden en laag betaalde arbeid ontstaat. In 2030 zal de beroepsbevolking sterk dalen en we zullen die migranten dus hard nodig hebben. Net als in de jaren 60 en 70. We hebben de, de, de, de verschillen al geschetst, maar dit is een heel duidelijke overeenkomst en een Noodzaak, zoals Niels Bosman dat hier uh, beschrijft. Steven Adolf, ja. kijk jou eerst aan. Ja, eerste. Absoluut. Hij ja, kan het alleen maar helemaal mee eens zijn. Kijk, wat er in Nederland in de afgelopen jaren is ontstaan, is toch een beetje een, uh, ja, een, een, een blinde vlek. Voor het feit dat we inderdaad de bevolking vergrijst, dat we mensen nodig zullen hebben. En dat ja afgezien daarvan dat we in de Europese Unie leven. Dus dit is juist opgezet om inderdaad dat soort migratie mogelijk te maken. Ken jij de situatie in Mexico en Amerika? Ja, ja. De enorme de problemen die daar bestaan over immigranten. Ja, ja, ja. Dus ik is natuurlijk ga tegen, tegen absoluut waar we, wat, wat we niet moeten hebben. Maar dat is in ieder geval met Spanjaarden natuurlijk een totaal andere situatie. Uh, je zit in de Europese Unie, dus je kan je vrij verplaatsen. Dat is het grote oh, voordeel. Ja. Ik ga even over hebben verder met Jan. Want jij moet zo meteen de bus weer uit om op een of andere manier een pond te nemen. Ja, ik moet, ik moet rennen naar de pond. Want uh, Amsterdam heeft besloten om, uh, nou ja, Amsterdam-Noord af te sluiten. Waar Jan dan net, Vandaag, uh, ja. ja, voor ja het het 9 want vanmiddag gaat, uit, wordt jouw boek officieel gepresenteerd... en ja. je gaat het notabene uitreiken aan meneer, aan meneer Leers, de minister Leers. Nog. Nou, <laughs> dat is de tentoonstelling. Ik, uh, ik rijk mijn boek aan een aantal momenten uit. Dat, uh... Ik had begrepen aan Leers. Je ja. uh, komt op de tentoonstelling. Ik weet niet of ik, of ik daar mijn boeken uitkijk. <laughs> okay. uh, <laughs> ik was onlangs op reis onder andere in New Mexico. En ik kwam daar in de plaats Calexico. Jan Donkers... Jij hebt onlangs in Groningen de band Collectico gezien op het Take Root Festival. Het was een sensationele ervaring. Zij maken deze muziek. Op, om afkomst. daar op dat toneel bij ze te zitten, ja. Afkomstig uit Tucson, ja. Arizona, dus het zuiden van Arizona. Nu vooral Ik... in het nieuws vanwege de, de, de nieuwe wet die daar is aangenomen... en die door diverse uh, gerechtelijke instanties onder vuur ook al is genomen... en deels ondersteund. Um, in Arizona mag uh, de politie mag willekeurig iedere uh, inwoner daar... Of, of iedereen die daar op straat loopt aanhouden om zijn, naar zijn papieren te vragen. Ik heb de spanning daar meegemaakt. Het leidt... is een hele groezelige sfeer. In dat Calexico, de grens van Mexico en de plaats Mexicana... staat ook een soort Berlijnse muur. Ja. Een ijzeren hek dat... Uh, nou, meer dan duizend kilometer lang is. Ze mm -hmm. voert helemaal tot in Mexico. Tot in, tot in Texas gaat het door. Je ziet het door over de heuvels heen glooien. Het houdt op een zeker moment ook op. Maar het is er gekomen onder George Bush mm -hmm. junior. Ja. Um, het... het, het een van de redenen die vaak politiek wordt aangevoerd... is dat het is om de drugshandel tegen te gaan. Maar dat is natuurlijk in feite niet zo. Het is om illegale immigratie tegen te gaan. Het gebeurt dat, samen. En dat, ja, en dat die illegale immigratie die is niet tegen te houden. En het is ook maar goed ook voor grote delen van Amerika... dat die niet tegen te houden is. Want een groot deel van de economie van Californië en van Arizona... drijft op uh, Mexicaanse arbeiders. Meneer Binsbergen, u wilt u aandeel geven aan de telefoon? Vertel, meneer Binsbergen. Ja, ben ik in beeld? Ja, ja, ja, ja, duidelijk. U... Oké, okay. nou van Binsbergen uit Arnhem. Ik vind dat we een beetje rustig moeten doen, niet te hypen. We hebben zo'n grote overcapaciteit in, hier in Europa in de, qua industrie. Wie zit er te hypen, meneer Van Binsbergen? We meneer Binsberger. hoeven niet elke dag Wie zit te de productie te draaien. Oh, u bedoelt uh, dat de economie uh, te, te, te verhit aan het raken is? Tuurlijk. Tuurlijk. En dat komt omdat de top, de managerslonen zijn veel te hoog. Het is niet het lage loon. Nee, de, lage, de lonen kunnen helemaal niks meer betalen. Maar wat, wat, het, bedoelt, wat, wat het, bedoelt u, wat betekent dat dus voor de, voor de vraag? Hè? De grenzen open of niet? Hartstikke dicht houden. Hartstikke dicht. Want waar is nou de jeugdwerkloosheid? Er wordt over gepraat, maar er wordt, maar er wordt niks van gedaan. U zegt de Nederlandse scholen moeten er meer aan doen om Nederlanders op te leiden in plaats van Spanjaarden of Grieken te halen, bedoelt u dat? Ja, yes, zeker. We moeten weer terug naar de ambachtsscholen, weer helemaal terug naar vroeger. We hebben een weg bewandeld die niet goed is geweest. En we kunnen allemaal geen directeur spelen en we kunnen allemaal niet op de universiteit zitten. Maar ik he Meneer Van Winsberg Klopt, heeft de ov er al afgedaan twee jaar terug. We hebben het niet over de OV-jaarkaart. We hebben het over grenzen. Op dit punt heeft meneer Jan Bakker ook weer gemaild. De redenering of het niet verstandig is om deze tijden van crisis... gewoon de grenzen open te gooien voor niet-westerse immigranten... om onze economie draaien te houden... Natuurlijk heel onzinnig en ongelooflijk elitair. Maar natuurlijk, uh, Jan, dankjewel. Hè, voor deze uh, anti-marxistische uh, uh, beantwoording. Woord, ik, ik hoor het woord elitair iets te vaak de laatste tijd. Ik weet niet wat het betekent. Uh, maar wij houden het even gewoon laag bij de grond. Bij de situatie daar in Mexico. Amerikaanse presidentsverkiezingen. Deuren open, deuren of niet. Oregon Pipes National Park. Dat is ook zoiets. Ik was daar in de buurt. een prachtige kaktussen. Uh, behoud van natuur, daar gaat het om. Maar ook daar hebben de Mexicanen hun wegen gevonden... om s'nachts vooral drugs en mensen te smokkelen. Daar vallen doden. Mm -hmm. Dat is niet alleen maar zo'n leuk gezellig parkje daar de Mexicaanse grens. Nee. In uh, Arizona. Ik ben er nooit geweest, dus ik, weet, ik kan er niet over meepraten. Maar. Uh, nee, nee, kijk, het is natuurlijk. Het bezoek een, aan het park is sterk verminderd, juist het, door het geweld. Het is natuurlijk een gigantisch probleem. Er vallen, er vallen doden, zoals je zegt. Er is net een ook uh, een politieman, hè, die dus uh, die, die mensen moet. Uh, ...controleren die iedereen op straat mag aanhouden... ...die ervan gedacht wordt illegaal te zijn... Nou, ...dat is natuurlijk enorm discriminerend... ...want wie worden er aangehouden? Niet mensen die eruit zien als jij en ik... ...met andere woorden met een blanke achtergrond... ...nee, dat zijn mensen die er Mexicaans, Azteeks of als Maya uitzien. En die zijn laag opgeleid en juist daar zit het elitaire in. Nou ja, oké, okay, ja. Om dat onderscheid dus weer te maken. Ja, ik hou niet van dat woord. Ja. Mitt Romney heeft in de verkiezingsstrijd... die is nu dus nog drie weken aan de gang... ook een lichte buiging gemaakt naar Mexico. Naar de Mexicanen. Dat moet hij wel, want um, bij de vorige verkiezingen... vier jaar geleden uh, heeft Obama... een heel belangrijk deel van zijn overwinning te danken... aan vrouwen en, uh, uh, en minderheden. Overigens, het is bijna geen minderheid... meer de, de, de, de, de zwarte Mexicaanse Amer Amerikanen... want... De blanken zijn heel hard toe weg om een minderheid te worden in Amerika. Daar worden nogal wat Amerikanen worden. Daar er van is van in dat vier gegeven. jaar tijd een verschil van vier miljoen Spaanstalige kiezers bijgekomen. Ja. Die ernstig op de hand waren of zijn van uh, Barack Obama, de zittende president. Ja. Mm -hmm. Die ook heeft gezegd illegale kinderen of voormalig illegale kinderen niet meer te deporteren nee, die mogen, terug te sturen. mogen blijven, ja. En dat is uh, onder vuur komen liggen, in eerste instantie, van alle republikeinen. Die waren er tegen, heel erg tegen. Maar Romney ziet natuurlijk in dat daar electorale kansen liggen. En dan hebben we het natuurlijk niet over die illegale, want die mogen niet stemmen. Uh, er worden ook, uh, bedoel, voor, voor, voor, voor legale Mexicanen wordt het ook vaak heel erg moeilijk gemaakt om te stemmen. Maar toch heeft hij dat electoraat heeft hij nodig. Is en... hij te laat? Dat uh, lijkt me eigenlijk wel. Kijk, het feit dat hij mormoon is, dat helpt er natuurlijk ook niet erg mee. Want de meeste van de, van de Hispanics zijn zwaar katholiek. En katholieken hebben traditioneel uh, de neiging om de Democratische partijen te stemmen. He, dat dateert al, al, al van, van Kennedy. Uh, nou, de tijd van Kennedy. Maar goed, het maakt wel duidelijk: uh, over open of dichte grenzen gesproken, wat voor een battleground ja. dat echt is. Ze ja. noemen dat Organ Pipes National Park. Ook een battleground. Die, die, die muur, de tortilla curtain genoemd, mm -hmm. staat daar dus heel aanstootgevend grenzen uh, ja. omhoog te houden. Ja, het, het is om. Als je dat, ik ben er nooit zelf geweest, maar je, het is als je het op, de, op, de, op televisie ziet. Nou ja, het ik heb er pas geleden vlak voor gestaan, uh, het is onthutsend. Het is om bang van te worden. Inderdaad. Even ja, dat is ook de bedoeling ook. Natuurlijk, even ja. over de grenzen gesproken. Draakmug, weer zo'n mooie bloggers, synoniem, euh, pseudoniem, die zegt... kijk eens naar moeilijk bemiddelbare mensen. Moeilijker bemiddelbare mensen in plaats van over de grens te kijken. Zoveel talenten, met kleine aanpassing, veel te bereiken. Weer een hint naar ons Nederlandse onderwijs, hè. Steven Adolf is inmiddels weg. Maar dat zit er ook impliciet in verweven, Je kunt wel mensen halen, maar misschien kun je je eigen mensen beter opleiden. ja. Uh, dat, nou ja, Steven heeft dat inderdaad zo even gezegd en, en ik, ik, daar weet ik de cijfers niet over, maar het lijkt dus wel uit allerlei uh, dingen die, die, die je hoort dat uh, wij te, te, te weinig hebben geïnvesteerd in, in technische beroepen, in, in technische vaardigheden enzovoort. En de jeugdwerkloosheid in Nederland stijgt. Ja. Dus de, de inspanning op dat punt is echt ook dringend gewenst. Mm -hmm. ja. Waar je kunt praten over het halen van mensen uit het buitenland. Ja, dan te, te, te valt veel voor te zeggen om uh, te denken... ja, laten we eerst eens kijken of er uh, geen jongelui hier zijn... die op die manier op te leiden zijn. Ja. Nog even naar die muur in Mexico, tussen Mexico en Amerika. Is er eigenlijk niet een soort van Reagan nodig daar die zegt... <laughs> Tear down this wall. <laughs> Wat zou dat dan voor iemand moeten zijn? Uh, want Reagan, die zou dat zelf... Is het algemeen zelf beleid om absoluut... ja, ja, ja. uren te slechten, ook uh, in Europa en Nederland? Ja, en ik denk dat het politiek uh, voorlopig onhaalbaar is. Omdat het daar als een groot uh, sociaal en politiek probleem wordt gezien. En dat, uh, dat het, de, de, het electoraat dat daar onmiddellijk mee te maken heeft. Hè? De mensen die in dat deel van Amerika wonen. Dat die daar, die, die, die zijn heel erg voor die muur. En die gaan, uh, die gaan daar niet de, de, de, iemand steunen die zegt dat die, dat die uh, omlaag getrokken moet worden. Jan Donkers, dank je wel. We zijn alweer aan het eind van deze lijn 1. De muur mm, staat er nog. Deur wat minder open. Deze lijn 1 is gemaakt door mij. En door de crew, vooral door de crew, Barbara van der Klis, Rien Aerts, Mario Zuilen, Fatima Baja, Bas Gringhuis, Hans Twist, Momo Zarou. En aan de knoppen, Paul Rijman.